Goedemorgen, beste luisteraars op deze 351ste aflevering van Dialectofoon op uw favoriete radio Viva. Normaal geeft René onze een paar woorden op, maar hij is er deze zondag niet bij. Hij heeft een uh, vormselviering van twee kleinkinderen. En ik geef dan de woorden op, wat is bijtige maan? Wat betekent dat, hè? bijtige maan? En dan een busteling betekenis daarvan. In Oppaik, daar spreken ze van bots, wat is bots, kinder in Oppaik. In als kunnen we een botsink, maar dat zal wel wat anders zijn, wat is een botsink? We kunnen ook buiten bonjouren, Wanneer hier werden bij buiten gebonjourd, zegt ons dan een keer. En dan het werkwoord boesen, en boesen zou te maken hebben met een spel, een knikkerspel, wat is boesen in dat spel precies? En dan verblesterd, Wanneer zedde verblesterd en waarvan kunnen verblesterd geraken? Zeg ons het verschil tussen een boel en een boeler. Wanneer spreken wij van een boeler en wanneer van een boel? Welke zijn de betekenissen daarvan? En dan het werkwoord buddel. Wat betekent dat allemaal? Welke zijn de betekenissen van het werkwoord buddel? En dan twee schoonuitdrukkingen: uitdrukkingen, één uit de berg, dan is de Blaamberg op. Wat betekent dat het de Blaamberg op zijn? Dat zou Julien moeten weten. En dan de bollenwinkel op zijn, dat zullen we hem toch nog wel goed hebben. Wat betekent dat Wij vragen ook naar de betekenis van een kwajn. er zullen nog wel assener zijn en brabanders die weten wat dat is. En een meesterstuk wanneer spreken we van een uh, meesterstuk. Misschien komen er nog reacties op dat plotske van duizend frank waar we het vorige keer op, uh, over gehad hebben en het ging dus duidelijk uh, de een of ander gelukkig plaatje. En we zouden nog willen weten wat uh, bedoeld is met de uitdrukking de familie is ver uitgedussen. Wanneer zeggen we dat een familie bijvoorbeeld ver uitgedussen is? En wou dan ook erg weten, wat voor uitdrukkingen dat een as zijn eigen brukt om aan te geven dat iemand mager is? Welke uitdrukkingen kennen wij om dat allemaal aan te geven? Hallo. goedendag dag, Leude. Denk al bijtige man, oh, dat al bijtengemaan, Kinelder? Ja, ik heb dat meer als een, Ik heb dat feitelijk meer dan voor Ja? Ja, bijtige man Kan bijtige man slecht weer zijn, hè? Ja. Uh, dat wil zeggen, ja... Uh, Rijgen of, of, of ja. niet, of, ja, of, ja. of noem maar op, hè, slecht weer. Hè. Dat is buitengewoon slecht weer. Kinderen of niet ja, ja. Het is slecht, hè? Juist, dat is buitengewoon slecht. Ja, en, uh, ehm. Een een, uh, dat zeggen ze van, uh, van tijd tegen een persoon ook, hè, dat is een buitengewoon uh, slechte min, hè? Oh, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat kan zowel man als vrouw zijn, of ja. Juist. Heel slecht. Ja, dat is een slechte, is een slechte persoon. Een bijtige zeggen dat is nog wat slechter dan slecht toegeleid. Ja, ja, ja. En dan heb ik hier opgeschreven een bustling. Ja. Dat hebben we wel vroeger vuil gedaan als we naar school gingen. Hè? Ja. Van, oh, van tijd in de baan een keer tegen me kan ik een keer bustelen. Ik Een keer vechten, zo hè. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Um, en natuurlijk, ja, een bustling. dat kan veel plezier zijn, maar dat kan geen mens zijn ook hè? Ja, ja. Boah, als we spelen... naar school gingen, in we was, maar op opgengen opschurren, en een gest van tijd een keer, of, of ja. Dan ga je daar op, Ja, we gaan, ja. ja. gaan best doen tegen een, hè. En best doen, ja. Ja, ja. Dus eigenlijk voor de pret wat vechten, maar ja. dat kwam spelen, kwamen we kwijt eens Ja, ja, ja, maar ja, dat van tijd maar kan dan een keer en zo, en een en ander een keer hier doen en, en, ja. en, en kwijt kwart perger, hè. Ja. verblesterd Ja, wat is verblasterd? Ja, Wanneer ze verblasterd verblesterd, want zei verblesterd toch? Ah, ja. Als, uh, een, feitelijk, ja. Dat is ook een, een, dat is een soort verbrand, maar dat is niet nooit verbrand, dat is juist dat is ze zeggen. Hè. Ja, wat kan er zo lichtjes verbrand zijn? ah, ah, ah dat kan je verbrand. Als je nou uh, een koken zet, of die, of andere, of van de zon, als je het dan eigenlijk in de zon gezet, uh, uh, ja. dat kan de ook verblesterd zijn, hè? Ja, ja. Dat zijn dat blazen, maar maar dat is niet dat is niet verbrand zogezegd. Dat dat ziet rood hè. Dat zijn vooruitlijk nog geen blazen, verblesterd. Nee. Dat is dus uh, euh, uh, geschroeid Ah ja, dat is uh, dat uh, ik gewoon aan nou zeggen hè. Je bent al bezig aan, uh, ja, uh, aan de gas zogezegd en ja. het eten en bezig En je komt hand, en je komt eruit over dat vee of zo. Je heb dat gewaar, hè. Ja. En dan ben erachter ziet dat rood hè. Ja ja en de de zeggen verdomme ze, ik een keer mijn hand, of of mijn arm of mijn vinger verblesterd of zo verblesterd ja, dus even uh, verschroeid. Ja. Het is niet naag nog. Ja, niet naag, geen blazen, hè, want uh, blazen daar is dat al, al in graden graad, ja, dat is te zien hoe dat dat, dat is. Hè. Dus lichtelijk... Lichtelijk, ja. Uh, verbrand, Allee, ja. Verbrand, verbrand, verbrand, verschroeid. Ja. Verschroeid, Verschreed, ja. Zeggen uh, ze dat alleen van, van uh, de, het lichaam, het uh, lichaam is, ver, dus hand of voet of wat dan ook kan verblasterd zijn? Ha. Ja, dat kun je misschien nog een tien of ander tegenkomen, hè, ja. verblesterd. Het zal maar niet direct te binnen zijn, maar ja. daar is maar toch te binnengevallen al. Hè. In ieder geval, de betekenis is correct, dus oh, ja. uh, verblesterd zijn is dus groeit. Uh, en ja, dat is een boel. Ja, ken uh, ja, je ook het verschil tussen een boel en een boeler? Feitelijk, ik weet niet of dan dat is dat je dat betekent, een boel, dat is feitelijk, dat zijn maar we wel hè, tegen een busselstrook. Hè. Ja, ja. Een boel. Een boelestro. Ja. En uh, een boel, he, dat zijn we tegen een gerustboel. Een gerustboel, hè. Wat is het verschil? Een boel? Ja. Ah, uh, een boel, boel dat is uh, gewoon een stroo. Ja. Uh, uh, een pikkeling, dat moet wel vroeger zijn. Neem. Ja. Dat, uh, ze zijn ze tegen een bussel, maar ze, de mensen zijn tegen een boelestro ook. Een boelestro. Ja. ja. En uh, dan een gerustboel, Dat is als gezegd uh, als de met toestrijk. Opge, opgerekt willen lopen ja. dan opreikeling zo zei hè en dat werd dan bij in, ingebonden en dat was dan een dikke en dat was dan een grasbundel dat mocht alles hè ja dat zijn we wel niet tegen ja. natuurlijk dat zijn misschien nog andere opdingen euh, zijn waar dat ze dat tegen zeggen hè dat uh, kunnen ja maar dat zijn we wel niet tegen ja een boel een ja en een grasbundel en een grasbundel ja. bundel ja dat zijn we wel de tijd. Uh, ze voilà, uh, dat is een erveer dat ik opgegeven heb. Ja. Nu verschot, veel ga ik geen ander laten, dan zal misschien nog een keer iemand bellen, Ja. En Zee. ik ga even luisteren of dat hij ook de wegen ander geen ackijk opgegeven heb, geen andere dingen zijn. Wij zat nou met twee schoonheiddrukkingen dan winkel op zijn. Ken je dat he? Ja, ik kan, ik kan daar wel iets, iets op zeggen. Zei. Ik ga dan nou zeggen, dan hij feitelijk uh, een goede commercie gaat zover zijn. Ja. En, eh, uh, dan mag je niet meer lekker moest zijn, dan is het niet meer, dan doet ze voeren de menen meer, de venen meer, dan gaat het een bollenwinkel op, dan gaat op, hè. Dan, uh, dan gaan meer af als dan opgaat. Ja. Ja, ja, ja. Hij gaat meer naar beneden als dat naar boven gaat. Hij, hij verdisterweert zijn commerce zo al, hè? Hij gaat naar de bollewinkel. Hij gaat een bollewinkel op. Ja, hij doet er niet meer vrij wat, dat, wat dat er in het begin deed en wat hij moet doen. Ja, slechte zaken doen dus. Ja, slechte zaken. Uh, uh, goed naar slecht gaan, zo zeggen. Ja, ja. gaat zo gezegd. Hij gaat een bollewinkel op, hè? Ja, ja, ja, ja, Goedolf. In orde? Bedankt. En ja. nog een goede Allee, zondag, ja, hè? dag. Hallo. Ja, ja, het is het wel een beetje. Het is mevrouw Jans. Ja, ja, ja. ja. Dag mevrouw Jans. Uh, ja, goedemorgen. Hoe is het mee? Ja, o, goed. Vrijdelijk, alha ja. Dat is goed. Ik heb niks kunnen opschrijven. He. Het is juist op de reacties van je, ja. um, oh. je nog al gezegd. Ja. Ik had just op de telefoon gezien. Ik heb niks kunnen noteren. En de meesten moet klaar uh, mogen zijn. Mogers zijn, onafvalt niet geloond zijn. Ja. Zoeken. Dus, dat is iemand dat ons dat niet geloond heeft. Dat is juist. Ja. Dan is dat wat niet gelooid. Ja. ja, ja. En dan ook een eh, mogere vers dat springt verst. Ah, ja. Een magere vus, ja. dat springt, dat springt verst. Ja, dus dat is ons dat wat niet geloond Ja, ja, ja. ja. Dat is, is een schoonheid. Ja ja. ja, ja. En dan een boel. Uh, in een ooschaven kan het ook een boelje zijn, even als ja, een het... thuisone verwijde boelje zijn. Ja, dus een, ja. ja, een rommel dus uh. ja. Ja, ja, of ja. Uh, ruzie. Ja, ah, wil ja ja, dus niks keer in orde. Uh, zo, uh, een zookhoekje kan ook wel een boelje ja, ja. boel zijn een voorals van een, een zoek, iemand, een koeperaar of een ja, of die, Ja, ja, ja. Eh, Het is een vieze boeier, zei. Juist. Ik, ik, ik, ik, ik, ik blijf er van weg. Het ja, ja, ja. ja. Maar kende je ook een boeier? Nee, een nee. boeier niet. Nee, nee, nee, Dat kende niet. En zo een een busselijke... Uh, Troe. Ja, of een busselijke wortel. Ah ja, een boeleke wettel, ja. En een boeleke peterstille. Een boeleken? Een boeleken, ja. ja. Dat is zo klein, met meer met een lachtstikken om te, te doen, hè. Ja, een boeleke wettel. Hierna zeggen ze boelerken. Ah, een boelerken, ja. Nee, ja. je, je zeggen, uh, dat je redden niet tegen. Nee, nee, nee. Een boeleken aspergen en... Uh, ja, ja. Ja, en... Uh, ja. En, uh, wacht, waar ga ik je nog, hè. Uh, vanuit voilà, een blaamberg. Kende je dat in Jans? Ja, ja, ja. Zo kun een staan, is een blaamberg op zich. Juist, juist, juist, juist. Een strijd ratten is je erven. Ja. Als een suikernokkel sterft. Ja, of een lekker Ja, ja, ja. Dat is, ja, ja. Is dus die, die is wat uh, te verwachten. Ja, ja, ja, ja. Ze zijn content dat het aan doe is. Want ja, hoe kun je niet te veel verdriet doen nemen, wordt dat er wel zijn achter. Ja, ja. ja. Dan Blaamberg uh, zou dat iets met blij te maken hebben? Ja, ik paas dat toch. Ik paas het toch blij dat je content zit. Eh? Dat dat uh, allemaal achter de rug is. Zo, ja, ja. ja. In ieder geval, het is in die betekenis dat we het ook uit tenberg uh, berg hebben gehad. Ah ja, ja, ja, ja, ja. En ja, dat is wel nog een kindje hè. Ja, ja. dan is de blaam berg op. Ja. Het zal wel geassocieerd zijn met blij, maar of het met die blije berg te maken heeft, is natuurlijk een andere vraag. Maar het zou kunnen. Het ja, past er baas hè. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, Kindigal, verblest dat, mevrouw Jans? Ah ja, verblest ernaar, ja. het leek niet meer verzingeld, zeggen we al nou tegen. Verzingeld? Verzingeld, ja te is lichtjes geschroeid. Ja. En als het strakker te warm is en je witte en natuurlijk ben je altijd je eigen slag. Eh, eh, of iets, een stof dat je te warm is gestreken, hebt, een beetje verzingeld. Ja, ja. Lichtjes geschroeid, ja. Dat is verzingeld. We zeggen we nou verzingeld tegen, ja. Ja. Eh, als bijvoorbeeld bloemen in de zon hebben gestaan. Wat zeggen wij dan? Is dat ook... Dat is Vers, versloenst. Dat is versloenst. Versloenst, ja. Mm -hmm. Ja, want verblistert zelf, dat je nog niet goed en dat kan ik zelf ook niet. Nee. Nee, uh, uh, Als er nu uh, iemand uh, zich verbrandt, Marjans, en, en een andere graad, een oogere graad, wat zeggen ze dan in Schepdel of in Wanbeek? Bloren verbrand. ze dus, dus, naaien verbruikt uh, En tot, hoe zeggen ze dat daar? Op de bloren, blaren, hé, blozen. Het uh, is, is een aangebrande blozenstun erop, ja. Blozen? Blozen, ja. Een blaar, eigenlijk. Ja, ja, ja. Een ja, ja, ja. bloos. Ja, ja, ja. Bloren verbrand. Ja, ja. ja als dat gaat verbrand, moet op de blozen zitten, ja. Ja, ook al. <laughs> ja. En, en dan bollewinkelkinderen dat ook? Ja, ja. Dan is de bollewinkel ook vrij rood gedrood. Iemand die een goede zoek af tieten heeft, er niet meer voor gezorgd, en best niet meer voor gedaan. Ja. En dat is verder bollenwinkel op. is een bollenwinkel op. Ja, dat is ook zo. Ja, in, in Schepdaal kennen ze ook het opwijkse bots? Uh, bots, uh, is er bots op aanval dat zo. Ja. Je een ka of een nieuws of iemand dat, als er naar iemand bots gestorven is. Dat, ja. Je, dat toen in één keer zonder dat je niks niks overwacht dat je ja. dat op een huis gesmeten werd. Je kent dat ook. Ja, ja, ja. Ah, dat betekent dus uh, dadelijk meteen plots, ja, plots. Ja, zonder feer, of wat dan we. Dat is yeah. de pots op mijn laaf gesmijden, eh, ja, zo'n nieuws dat gewoon iemand vertelt. Ah, oh, je kent dat ook. Ja. En een ja. botsink kennen dat natuurlijk ook. Ja, ja, dat is een boschinkje. Een boschinkje, ah oh, ja, kinderen dat is een boschinkje. Met ja, wel, een maar een boschinkje. Ja, ja, ja. ja. Eh, het eh, werkwoord buddelen. Buddelen, en koei dat als je wild werd dat buddeldoekje, hè. Ja. En die koei stoot tot de buddelen, dat is geen goed teken, dan ziet dat er, ja... Buddelen. dat ze lierig lierig doen als u hè. dat ze ja, niet, ja. Niet, niet loeien eigenlijk niet dat is um, is na een koe roep roept voor gemolken te worden of iets. dat is nog iets anders is dus buddelen hè ja dat is juist uh, nu, ik hoorde dat juist zeggen uh, een koe die roept hè ja ja zekerlijk dat, ze dat, dat, dat, dat, ja. dat ze moet gemolken worden dat gewoon op alle manieren dat ze een ja of als ze moet drinken en dan dat ze dan een troep van haar kribbesetjes tot roepen dat en dan van weg gewoon. Ja. Dat je, weet, dat je moet drinken gewoon doen als je dat ja, wel. Ja. ja. Dus in normale omstandigheden roepen de koeien. Ja, zo ze zeggen wel. Ja. Ook, ja. Ja, ja, ja. Maar als ze buddelen, dat is wat anders. Dus, ja. ja, ja, dat je uh, dat uh, dat toch stoot of je dat. Uh, Allee, ja, dat, dat, dat, dat, toch, dat is toch niet iets, een alarmteken, als ik zeg. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, een afgeleide betekenis, uh, wie kan er nog buddelen? Een kindje, hè? Ja. ja. Buddelen als u met samen tuipen, als met veel, je met veilen, waardjes, als u. Juist. ja, buddelbakkers. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, <laughs> dus, dus. Maar het, dat is toch een keer, buddelbakkers. Iemand dat gaat makkelijk en veilen, als je schriet. Huilen, huilen, ja. Ja, ja. ja. ja. ja. ja. Dat is ook buddel. Ja. Ja, ja, ja. Buddelbakken Ja? He, ja. Dit, he, ja. Ah, dat kinderen we wel zo niet he? Nee, he? Nee, maar buddelen wel, hè? Ja. Buddelbakken. <laughs> dat is niet goed, hè? Nee. He? <laughs> uh, wanneer spreken ze in, in Schepdal of Wanbeek van een meesterstuk? Is na van alles al gemokt, dat is het beste gelukt van alle moa hè Ja. Dat, dat, dat, is, dat is een meesterstuk zo. Uh, ik zeg dat dan maar eigenlijk ik zeg handwerk bij zich en denk niet dat het goed gelukt is. Of iets, ja. werken, dat is, dat is, of, van van toneel, ik heb na verschillende jaren achter één toneel gespeeld, maar nee, was drie in baan, dat is, ja en voor dat achteraf nog van geklappen, klappen he. dat is hoe, Een succes. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Dat, zou ik tegen ja. dat is ook tot tegen zeggen, zo, ja. Uh, uh, wel eens ook nog naar een kwajin. Een kwajin? Ken je dat? Ja, ja, zo is een snul. ...zo een kwastje, dat... ...ja, ja, uh, yeah, zo... is ...zo niet wel waarschijnlijk, uh, zo... Ja? Ja. Uiteraard van een man? Ja. Uh, yeah. <laughs> ja, van verhaal ook ik dat niet, dus... Dat ik nou nog niet goed. Ja. <laughs> dat was een chemier, zeg ik nou zo een shit. Ja, ja, ja. Ik zou zeggen, strafelijk, dat is een shit een ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Goed. goed. ik uh, kon nog iets loten van de ander zeker, want ik ken wel als goed dat het een heel lange rij was, maar meer weet ik er niet van. Allee. Bedankt voor jou, Jans. Nog een goede zonder We hadden het daarnet over dat slijpen, en dat is een term die inderdaad in het kaartspel bij ons wordt gebruikt, maar toch in een zeer specifieke betekenis. Uh, François heeft dat straks gezegd wat zijn betekenis daarvan is, een betekenis die wij niet kennen. Uh, slepen is dus, zegt hij, met de kaart van de zijkant van de tafel naar het midden wrijven. Dat is duidelijk om iets kenbaar te maken, om iets uh, te laten uitkomen, om een teken te geven aan een medespeler. Maar in die zin kennen wij het in uh, Assen zeker niet. Uh, François geeft een synoniem op, en hij zegt uh, hij gebukt, Adde niet gebukt, had je minstens één slag gehad en nu heb je niks eigen gebukt? Dat kennen wij eigenlijk ook niet. Uh, een mansminch en een uh, vraminch kennen wij natuurlijk evengoed als François in Malderen. En wat uh, zoal specifiek bestemd is voor een man, dat is Veu, mansminch, zegt François. Inderdaad, uh, uh, in die zin kennen we het ook. Uh, van dat slijpen nog even, nog even op terugkomen. Uh, wij kregen uh, van Boris een uitdrukking in verband met dat slijpen. En die luidt: De noodste slijper was mijn vader, en Dale sleep mijn moeder. Wat betekent dat? He? Heeft iemand dat ooit gehoord? En wat zou dat kunnen betekenen? Hallo? Morgen, Lodeg. Dag, Herman. Eh, die slijper bij ons in kaartspel, dat is zijn goede kaart. Kaart achteruit. He. Ja, tuurlijk. Met zijn troeven achteraf, eventueel op het onverwachte een keer toe te slagen. Ja. Maar dat lukt meestal, hè? Tuurlijk. Dat is slijpen. Dat is slijpen, heel En een slijper. En een slijper. Ja. Buiten bonjouren, dat is hetzelfde, woord zijn zelf, hè? Ja. Buiten wippen. Ja. danken. En zou niet die een bolle winkel op zijn, hetzelfde zijn ongeveer als de familie, is ver uitgedussen. Ja, dat zou kunnen. veruitgedusen, ook dat doe ik een bolle winkel op. Ja, ja, Dat is, ja. Tek dat is ver hetzelfde toch, hè? Ja. Uh, nu ik moet ik zeggen, Herman, uh, wij stonden onlangs uh, uh, bij enfin, we waren op een begrafenis en die koeren daar uh, bij ten offeren gaan. Je uh, werd dan nogal wat vertelde. Ja. En er werd dat verteld en dan ik dat gezegd. Uh, die zijn ook ver uitgedussen. Uitgestorven dan, hè? Ja, ja. is ja. Ja. ja. ja, dat is... De laatste van een familie bijvoorbeeld, die is komen te overlijden. Ja, ja, van, ja. Zouden ze dan zeggen dat ze ver uitgedussen zijn? Uitgestorven. Ja. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. dat zal wel zo zijn. Is van de magers nog een op... Het is maar een mager bischen. Een magere bischen. Maar er is hier dan uh, niet, niet al te... In uh, ja. de magere springkamer. Ja, als je zegt, het is een mager bischen, betekent dat ook dat iets uh, maar flauwkes is nou, geweest? Nou ja, ja. ja, ja, dat is het. Ja, dat is een mager bischen. Ja, ja. Je hebt een grote Brussel nemen en eh, nogal wat uit Ja, Ah, ja, ja. Die zullen wij ook misschien wel hebben zover, alleen zover weet ik niet, maar toch. Maar ja, dat moeten we zoeken, eigenlijk. Ja, ja, ja, tuurlijk. Dat moeten we moet je in groep kunnen doen. Ja. Ja, ja, dat is echt. Dat is. Dus. dus dat is toch wel dat we kunnen, hè, een kind, een de springkaart, kunnen we wel en Piet de goed. Ja, ja, ja. ja. Magreveus ook, ja, dat zeker. Ja. zeker. En, en van een, een mens die zwaar ziek is, maar toch nog uh, uh, de straat oploopt, uh, dan liep dat sterven over de straat, zeg maar. Ja, ja, ja, ja. Er ja, ja. Ja. zijn nog vermoeden nog wel andere tekeningen, moeten we niet overnapelden. Ja, zeker, zeker. En van de rubberen, ja, kun je zijn rubberen tellen. De rubberen tellen, ja, en kun je piano opspelen. Ja, ja, dat is zeker wel loeker. Dat kunt ook, ja, ja. De ja. rubberen tellen vooral, hè. Ja, zeg maar. ja, ja, ja. Dus, dat kunt goed. Wij zochten naar de blaamberg Blaanberg, Herman. Uh, ja, dat wist ik niet. Dat moet ik je aan uh, Julien vragen. Ja, dat is ik morgenavond. Het schijnt dat, dat het toch nog in Toenberg gebruikt werd. Uh, de, van wat dat mevrouw Jansen daar zei, dat is waarschijnlijk wel in die richting toch, hè. De Blijenberg, de, ja. de Blijdenberg. Ja, ja. Maar ik had het nog nooit gehoord. Nee, Nee, Tot hiertoe. Nee. nee. En die uitdrukking die Maurice ons opgegeven van dat slijper, dat nutse slijper was maar verder... En dan sleep mijn moeder? Ja, nee, dat nooit gehoord. Nog nooit gehoord. <laughs> nee, hè? ik ook niet. Hè? Nee, een plasje van duizend vrij weet ik ook niet, zeg. Nee, Het is niet tegenhaardig, hè. Ja. En dat verblesterd zijn, ja. ken je ja. dat? Ja, ja absoluut, dat is verblesterd. Inderdaad, verzingeld, ja, ja, wat dan mevrouw Jans dat zei. Uh, licht geschroeid. Ja. ja. Verblesterd van de zon of, of van, ja, van een vlam, hè. Ja. We zochten naar, naar uitdrukkingen om aan te geven dat hij maar iets dus, dus meer verbrand was in een hogere graad. Hoe ja. dus zouden we dat zeggen? Paastel ik over na? Dat is, ja, dat is groot en dan nog ja. in hogere mate. Ja, ja. ja. Mm -hmm. Bots weet ik ook, plots. ken ik, maar dat is geen asses natuurlijk. Nee, hè? nee. Maar ik heb dat al dikwijls gehoord, ja ja, bots, euh, bots plots. Voor ja. mij is dat plots. De opwijkenaren kennen bots nog in andere betekenissen. Ah ja. ja. En dat bijtige maan hoort je af en toe nog wel eens, hè? Ja, maar raar. Ja, ja, het is... Uh... Bijtige boon, ja, bijtige maan. Bijtige maan, ja. Bijtige maan een slecht, hè. Bursteling, dat door de het dikwijls, hè. Ja, dat komt nog wel voor. En maar bastelen, zeg ze ook, hè. Bastelen? Een basteling, in plaats van een bursteling. Ah, ja? En we gewoon een keer bastelen, vechten, hè. Ravotten, en dan komt er, het wordt serieus, hè. O, zijn dus dan bastelen. Dan moet hij nou zeker zijn, want anders zal ik het niet weten, hè. Aha. en dat zou dus een uh, ergere graad zijn als bustelen? Hetzelfde. Hetzelfde. Hetzelfde. Hetzelfde, Dus een variant van bustelen. Een bastelen. ja, ja, bustelen, bastelen. Ze zullen dat nog wel bevestigen. Ah, uh, dat buddelen heb jij ook waarschijnlijk vroeger al goed. Zeker, buddelen, ja, blij. Ik ja. staat dat wel te buddelen, het hebben... en, uh, niet alleen van koeien, maar vooral van kinderen dan. Ja. Ja, dat, dat koeien alleen buddelen in een soort van alarmtoestand ja, eh, schijnt goed. wel te kloppen. Zover ben ik niet bekwaam ja. in de koeien teelt. Zullen ze aan Herman moeten vragen? Ja, ja, ja. ja. of aan Julien. Of aan Julien. Zeker. <laughs> Vraag hem hem, ik heb al twee vragen om het te stellen morgen. Ja. Goed, ik heb het aangeduid en ik zal het dus doen. Bedankt. Oké. Okay. Dag allemaal. Tot de volgende keer Hallo. Ja, dat zat ik nog. Dag Boris. Wat kunnen maar zo bot hè? Ja, en in de betekenis dus van dra, dan dus ik zal dat bots wil doen. Aha. Ik zal dat bots doen. Ik zal dat bots doen. En dat wil dus zeggen eh uh, straks ja ja bijna onmiddellijk doen of ze wil dus straks hè. Ja ja. Of je dat of ze wil doen, geen een eh dat bots nog gezet. Ja ja ja ja ja. Je hebt geen te bots nog gezegd. Juist. Ja, ik uh, ik leef daar wel een nas nice vleus tegen zeggen. Ja, zoiets. Ja, wel. Ja, Zo is het. is het. Ja, vleus of Want we willen zeggen, ik heb het vleus, de vleus nog gedaan. Ik heb het of de vleus nog gedaan. Ik zal ik het vleus doen. Ik heb de bots ook nog gedaan. En dat is het opwijksbots, hè. Ja, ja. En mijn ook. Ma en mazel ma ma Ja, zeker. Ja. Ja. ja. Zie, dat is bevestigd. Uh, en als je nou dus uh, over een bussel, hoor. Ja. ja. Dus als we iets beginnen, dan is het een bussel. Een bussel? Ja, een bussel, ja. Je ziet in een bussel binnen, maar als het gaat dus over um, uh, een wettel, dan is het een bundel wettel. Ja, ja. Dat is ja, een, ja. een bundelke wetter. Ja. Een bundelken? Een bundelke, ja. Een bundelke, ja. ja. Ja. Ja, ja. Een bundelke. Ja, een ja. bundelke ja. da is Dus duidelijk bundel. Bundel, ja, natuurlijk, ja een boiler, een boilertje En over dan, dan boiler, is ja. dat je nu dus van boiler, eh, voor, voor te warmen, water te warmen, een boiler. mijn vader zijn toch een boiler, Een boiler. Een boiler. Een boiler. ja. Mijn vader zei een boiler. Een boiler. Ja. Ah ja? Kan ik te, juist te zeggen, zei. Ja, het Engelse boiler, dus. Boiler, ja. Ja. Maar dat, het ja. dat is, wist ik niet zo. Allee, ik nee. hoor het muziek kukken. Tot wederhoor. Uh, tot wederhoor. Bedankt, uh, Maurice. Uh, oh. Dit was het einde van onze 351ste aflevering van Directofon op je favoriete Radio Viva. Bedankt voor het uh, luisteren en zeer graag tot uh, volgende zondag. Tot Nosterwijk, zullen we zeggen.